Zit van der Linde met het NOS-journaal. Ecuador trekt de omstreden verhoging van brandstofprijzen terug. Het schrappen van subsidie op brandstof was voor veel mensen reden om te protesteren tegen het regeringsbeleid. Het kwam de afgelopen dagen tot een hardtreffen tussen politie en demonstranten. Daar vielen zeker vier doden bij. De protesten werden aangevoerd door de inheemse leiders. President Moreno ging met hen in gesprek. Vlak daarna werd bekend dat de prijsverhoging van de baan is en de leiders de protesten stoppen. Mensen die hulpverleners belagen krijgen altijd een celstraf. Dat staat in een wetsvoorstel dat ministers Grapperhaus en Dekker volgens de Telegraaf vandaag presenteren. Met een taakstrafverbod willen de ministers voorkomen dat rechters een taakstraf of boete opleggen aan mensen die geweld gebruiken tegen agenten, ambulancebroeders en brandweermannen. Op snelwegen in Nederland is het onveiliger geworden, schrijft NRC. De stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid... denkt dat dit komt omdat er minder politietoezicht is. De onderzoekers noemen dit zorgwekkend... en vinden dat het aantal controles omhoog moet. De lokale verkiezingen in Hongarije zijn in Budapest en een aantal andere grote plaatsen gewonnen door de oppositie. Oppositiepartijen werkten samen en pakten daardoor met kleine verschillen de winst. Op het platteland en in, de gro in grote delen van Hongarije zit de regeringspartij Fidesz van premier Orbán nog stevig in het zadel. En zoals verwacht heeft de Poolse regeringspartij de parlementsverkiezingen gewonnen. Volgens een exit poll kreeg de partij van premier Morawici bijna 44% van de stemmen. De conservatieve regeringspartij is vooral populair op het platteland... vanwege de sociale toeslagen die gezinnen krijgen... en de verlaging van de pensioenleeftijd. Het weer dan nog. Op de meeste plaatsen is het droog... met minimaal rond de 12 graden. Vanochtend vanuit het zuiden bewolking met regen of motregen. Het wordt 14 tot 17 graden in het noorden en midden. En in het zuidoosten kan het wel 23 graden worden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Is zin in ZFM. ZFM. Met nu. Opstand. Pak en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 I wear my heart out on my sleeve But I don't want some pretty face To tell me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 still, my Ooh. liefster Zandvoort, ook op internet. <laughs> www.zfmzandvoort.nl No New Year's Day to celebrate. No chocolate I'm No. Yeah I'm easy I'm easy like Sunday morning And still, there never seems to be a single penny left for me. That's the